8 uur, het NOS-journaal, door Ralt Megens. Obama wil Gaddafi niet met geweld verdrijven. Identificeren doden in Japan verloopt moeizaam. Een Duitse wegpiraat rijdt 190 kilometer te hard. De Verenigde Staten zijn er niet op uit om de Libische leider Gaddafi met geweld te verdrijven. In een tv-toespraak zei president Obama dat breder militair ingrijp een kostbare fout zou zijn. Hij maakte een vergelijking met Irak waar het afzetten van Saddam Hussein wel de inzet was. De president verdedigde nogmaals het militaire ingrijpen in Libië. Volgens hem dreigde er een bloedbad en kon de wereld niet blijven toekijken. Obama maakte verder bekend dat de NAVO het bevel over de operatie in Libië morgen officieel overneemt van de Verenigde Staten. In Londen komen vandaag delegaties uit tientallen landen bij elkaar om te praten over de toekomst van Libië. Wordt onder meer besproken op welke manier Gaddafi politiek verder onder druk kan worden gezet om op te stappen. In Japan zijn zo'n 4000 doden nog steeds niet geïdentificeerd. Veel lichamen zijn na de aardbeving door de tsunami meegesleurd, waardoor mensen ver van de plek waar ze woonden of werkten zijn gevonden. Ook zijn hele gezinnen omgekomen. Daardoor is er geen familie meer in leven dat de identiteit van het slachtoffer kan bevestigen, meldt het Japanse persbureau Kyodo. Van zo'n 1700 ongeïdentificeerde doden hebben de autoriteiten een vermoeden om wie het gaat. Van de anderen heeft de politie informatie vrijgegeven over kleren en fysieke kenmerken in de hoop dat iemand hen daaraan herkent. Het totaal aantal doden en vermisten na de natuurramp in Japan is gestegen tot boven de 28.000. De fracties in de Tweede Kamer reageren verdeeld op de brief van het kabinet over de missie in Kunduz. Het kabinet schrijft dat de training van Afghaanse politiemensen in Kunduz niet eerder begint volgend voorjaar. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Nederlandse politietrainers al dit voorjaar aan de slag zouden gaan in het noorden van Afghanistan. Voor de steun van de Kamermeerderheid voor de missie is het kabinet afhankelijk van D66, de ChristenUnie en GroenLinks.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 Volgens Australische media is de regering een maand lang bespioneerd. De hackers zouden duizenden e-mails hebben bekeken. Bronnen binnen de regering zeggen dat de Chinese inlichtingendienst... op de lijst van mogelijke daders staat. China zou vooral interesse hebben in informatie over de Australische mijnbouw. Premier Gillard wil niet op de spionagekwestie ingaan. Vorige week kwam een ander probleem... met de beveiliging van Australische regeringscomputers aan het licht. Uit onderzoek bleek dat de wachtwoorden van deze computers... makkelijk te kraken zijn. Telekomaanbieder T-Mobile zegt dat de landelijke storing van het mobiele netwerk verholpen is. Sinds gistermiddag konden naar schatting 2 miljoen klanten niet bellen, sms'en en internetten. Zowel klanten met een abonnement als mensen met een Prepaid telefoon hadden last van de storing bij T-Mobile. Sinds middernacht zouden alle klanten weer toegang hebben tot het netwerk. De Amerikaanse oud-president Carter is voor een driedaags bezoek in Cuba. Officieel is het een privébezoek, maar aangenomen wordt dat hij zal proberen de spanningen tussen de VS en Cuba te verminderen.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 De Duitse politie heeft een man aangehouden die 190 kilometer te hard reed. Op de A1 bij Hamburg zagen agenten een auto langsrazen... met een snelheid van 290 kilometer per uur, waar maar 100 mocht worden gereden. De agenten zetten direct de achtervolging in... maar het duurde bijna een half uur voor ze de wegpiraat te pakken hadden. Dat gebeurde bij een groot verkeersknooppunt waar wat files stonden. De bestuurder krijgt waarschijnlijk een boete van 1800 euro... en zal verder zijn rijbewijs voor zeker vier maanden moeten inleveren. Het weer lokaal mistbanken. Het wordt vrij zonnig. En de middagtemperatuur ligt tussen de 10 graden in het noorden... en 15 graden in het zuiden. Morgen meer bewolking en smiddags wat lichte regen. ANWB verkeersinformatie. wordt het al in het weerbericht. Er komt plaatselijk dichte mist voor, vooral in het westen. en het binnen van het land heeft u daar last van. En bij Utrecht zat er viel op de A12 in de richting van Arnhem. Tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette... 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechter rijstok is daar dicht... A58 bergen op zo'n Breda tussen sint willeboort en Ettenleur. Drie kilometer door een ongeluk. En ook op de A58, maar dan vanuit Eindhoven naar Tilburg... tussen Oorschot en Moergestel. Zes kilometer door een ongeluk. En aan de andere kant van de vangrail staat er een kijkersfile. Dat is dus vanuit Breda naar Eindhoven. Tussen in De Baars en Oorschot ook zes kilometer. De wederopbouw wordt met kracht ter hand genomen.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 Terwijl mensen last kunnen hebben van geluid dat helemaal niet bestaat. Op zoek naar een oplossing voor een oorverdovend probleem. Vanavond in Labyrinth, Harry om tien voor half tien op Nederland 2. De beste klantrelatie onderhoud je met CRM-software van Archie.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 NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Er wordt vandaag vooral veel gepraat over Libië. Over de toekomst van het land na Gaddafi. Dat doen ze in Londen. Over de uitbreiding van de taken van de Nederlandse F-16. Dat doen ze in Den Haag. En over de mislukte evacuatieactie van Nederland. Dat doen ze met minister Hille. Eerst maar naar Libië zelf. De opstandelingen in het land hebben nog maar één doel. Ze willen, na de winst van dit weekend, helemaal doorstoten naar het westen en wel naar Tripoli. Maar de terreinwinst van de opstandelingen is broos, zo waarschuwt de Amerikaanse vice-admiraal Bill Gordney. We moeten oppassen voor te veel optimisme, zo zei hij. Nu de opstandelingen het ene succes na het andere boeken. We gaan maar eens naar verslaggever Lux, Lex Runderkamp. Die is in Benghazi in het oosten. Lex, hoe heb jij de nacht beleefd? Ik heb de eerste nacht beleefd zonder uh, mitrailleurschoten. De afgelopen twee dagen is men hier permanent aan het vieren geweest dat ze de, eigenlijk de overwinning al in de zak hadden. Het was de hele nacht druk met optochten en, en toeterende auto's en schietende mensen. Vanacht was het voor het eerst rustig. En is het jou duidelijk geworden tot waar de opstandelingen nou opgerukt zijn richting het westen? Nou, Er is gisteren zoveel verwarring over geweest. Het begon de dag met de melding van, van, uh, dat de stad Syrië zou zijn ingenomen. Dat werd later afgezwakt naar de opstandelingen zijn in de stad geweest, maar er was zo weinig verzet dat ze dat niet vertrouwden en zich terugtrokken naar de rand van de stad. Dat verhaal werd later weer bijgesteld naar nee, ze zijn de stad nu al 30 kilometer uh, genaderd en op dit moment zouden ze dan in gevechten zijn met de groep van, uh, van Gaddafi. Nou is er vandaag in Londen belangrijk overleg. Um, die Nationale Raad he, in Libië, in hoeverre is die klaar voor regeren? Mocht het Westen vandaag in Londen besluiten ze daarbij te gaan helpen? En op dit moment, die Nationale Raad zegt, want daar hebben we gisteren mee gesproken... dat ze uh, in dit land op één gemeenschappelijke vijand hebben. De Nationale Raad heeft één gemeenschappelijke vijand. En eh, dat verbindt ze op dit moment enorm. Dus in dit land op dit moment helemaal niks te merken van politieke zeg maar, tegenstellingen. Maar gewoon als je al, zoals je, als je hier op straat rondloopt, merk je toch wel dat op een moment sta je te spreken met een echt fundamentalistische eh, islamitische strijder. En op het moment later ga je met iemand over internet te bouwen... en de droom om, net als in het westen, uh, ja, ja, een moderner leven op te bouwen. Dus de, de, de verdeeldheid in dit land zal, nadat ze de gemeenschappelijke vijand misschien verdreven hebben... toch wel behoorlijk opspelen. En die gemeenschappelijke vijand Gaddafi, um, hoor je daar nog wel eens wat van? Laat hij nog wel eens wat van zich horen of laat hij zich nog wel eens zien? We hebben allemaal de beelden gezien van die auto die daar rijdt... waarvan men zegt dat Kadhafi daarin zit... Daarin zit maar... Hij is niet meer gezien sinds zijn laatste uh, optreden, zijn laatste speech. Uh, dus waar hij is weten ze niet. Ik heb gisteren met nadruk nog gevraagd omdat er een Turks aanbod kan om te bemiddelen tussen de opstandelingen en Gaddafi. Is er überhaupt wil om te bemiddelen? Nou, dat werd rigoureus uh, afge afgewimpeld. Er was geen enkele bereikte bij de Nationale Raad om te praten met Gaddafi. Uh, de Gaddafi zijn zonen en een twintigtal ministers van de regering zullen... Zeggen zij hier een, een, een, een eerlijk proces te wachten staan uh, als ze ze te krijgen? En de enige optie voor Gaddafi is het land te verlaten. Ze willen echt blijven leven, zeiden ze uiteindelijk. Uh, moet je maar ergens in, in Zimbabwe gaan wonen, werd gezegd. En lukt het mensen inmiddels, Lex, uh, om ja, het leven toch weer een beetje op te pakken in Libië? Ik, ik denk het wel. Dat gaat verbazingwekkend snel. Ik, ik zag gisteren al enorme activiteit om overal die tanks van de, van de wegen, wegen weg te halen. Men is heel snel aan het opruimen gegaan hier. En er zijn nu berichten dat bijvoorbeeld de oliemaatschappij van Qatar... ...bereid is en van plan is om te helpen binnen een week... ...de olie-export van Libië uit de, de gebieden in het oosten gewoon weer op gang te, te brengen. En dat zou toch betekenen dat... Zeg maar de, de, de opstandelingenbeweging eh, enige politieke vorm ook gaat krijgen omdat ze ja, de beschikking gaan krijgen over hun grote olieinkomsten eh, en je merkt dat dat zijn eh, weerslag heeft het, het voornemen om dit land zo snel mogelijk weer op zijn been te halen op zijn been te brengen is ook mogelijk, omdat ja, iedereen zit gewoon eigenlijk nog op zijn post He, de, de, de mensen die bij de oliewinning eh, werken die zitten daar nog steeds alleen er is een soort golf van rebellie over het land getrokken. En nu begint iedereen na een aantal weken strijd de veel dingen weer gewoon ter hand te nemen. Het komt dus weer in beweging in Libië. Lex Runderkamp was dat vanuit het oosten van Libië in Benghazi zitting Goed, als het aan de VVD ligt, gaan de Nederlandse F-16 ingezet worden eh, boven Libië... om nog meer taken te doen. Nu worden ze ingezet om het vliegverbod te handhaven. Of tenminste, dat gaat straks gebeuren. Nu om het wapenembargo te handhaven. En straks, als het aan de VVD ligt, ook om gronddoelen te bombarderen. Eh, Kamerlid, VVD-kamerlid, hand en broeken. Goedemorgen. Goedemorgen. Afgelopen vrijdag zei vicepremier Verhagen nog naar de ministerraad... dat Nederland geen gronddoelen gaat bombarderen. Eh, waarom zou u vinden dat dat wel zou moeten kunnen? Ja, laat ik even vooropstellen. En we hebben niet gezegd dat nu actief gronddoelen moeten worden gebombardeerd. Maar werd gevraagd of de vn veiligheidsraadsresolutie die ruimte geeft. Die ja. is er. Dat gebeurt namelijk nu al door andere landen. En die kritiseer ik bepaald niet. Want uh, dat volgt rechtstreeks uit een resolutie waar wij heel blij mee waren. Um, waar nu het uh, over gaat is of de Nederlandse regering van mening is... dat de door ons ingezette f 16s uh, ook dat onderdeel uh, voor een rekening zouden moeten uh, kunnen nemen... op het moment dat die no zone wordt gehandhaafd. Laten we eerst even het onderscheid maken... De no-fly zone, daar zijn wij voor. Um, uh, We zijn er ook voor dat dat vooral in NAVO-verband gebeurt. Dat lijkt nu inderdaad te gaan gebeuren. Er is vandaag een conferentie in Londen die, die daar de puntjes op de i moet zetten. Um, uh, mocht het zo zijn dat bij het bewaken, of het, zeg maar, het, het, het instellen en het bewaken van een no-fly zone, er toch gronddoelen worden gedetecteerd die actief op dat moment libische levens bedreigen, burgerlevens, ja, dan geeft die VN-veiligheidsraad daarvoor de ruimte. Dus ik zou geen principiële bezwaren zien om dat niet te doen. Wat wel zo kan zijn, is dat bijvoorbeeld de NAVO niet tot consensus kan komen. Nou, daarvan heb ik in de telegraaf gezegd: eh, dan is die consensus voor ons van groot belang. Uh, daar hebben we tien dagen op aangedrongen... dus dan moet daar weer worden aangesloten. Ja. En wat vervolgens nog weer een punt kan zijn... is of Nederland, bij wijze van spreken... om militaire redenen, uh, ik weet niet wat... die FC's allemaal bij zich hebben... Uh, van mening is dat, uh, dat we dat niet zouden kunnen. Dat hoop ik dan te lezen in artikel 100 Dan kunnen we ons daar ja. ook mee conformeren. Maar ik begrijp, meneer ten Broeke... dat u ja, niet actief met dit idee wilt komen. Ook nee. niet naar de NAVO, toe, maar als er om gevraagd wordt... dan zou Nederland bereid moeten zijn... om ook daaraan mee te doen, om dus even wil ook grondtroepen te, gronddoelen te bombarderen. Nou, voordat nu dat in de, in de grondtroepen zullen we maar direct even helemaal, want dat is a, a, absoluut on, uh, ondenkbaar en niet, niet mogelijk volgens deze Veiligheidsraadsresolutie. Maar um, gronddoelen die actief of die direct levens in gevaar brengen van Libische die wel. burgers, ja. dus niet Libische rebellen, hè, dat is heel, heel duidelijk ook, Libische burgers. Maar dan denkt u bijvoorbeeld ja, aan tanks of zo? Ja. Dat zijn legitieme doelen. Ja. Dan, dan denkt u bijvoorbeeld aan, de aan tanks, ja, meneer Broeken. Wat u? Dan denkt u bijvoorbeeld aan tanks? Nou, bij Benghazi hebben we gezien dat de stad werd omcirkeld door onder andere tanks. Uh, en dat die zijn uitgeschakeld. Al in de eerste golf van aanvallen. Ik meen door de Fransen op dat moment. Ja, de vn resolutie geeft die ruimte. Dus u zult van de VVD geen kritiek horen op die actie. Uh, de vraag is vervolgens, nu wij uh, uh, tien dagen verder zijn in, het, uh, uh, in deze campagne... Uh, en Nederland... Wellicht gaat meedoen aan een off-fly no zone. Ja. Laten we hopen in NAVO-verband. Of daar uh, ook gronddoelen bij te pas kunnen komen. Ja. De situatie zou zich kunnen voordoen. Ja. U, dan, uh, u vindt het raar als Nederlandse F16 iets zien, dat ze dan moeten omdraaien en anderen moeten erbij moeten roepen om dat uit te schakelen? Ja, het, het, het komt de helderheid in de lucht tijdens zo'n operatie natuurlijk niet ten goede als je eerst op de vleugels nee. van uh, je nee. uh, collega moet kijken welke vlag er is. Nee, maar, is maar dat heeft wel consequenties stellar. natuurlijk, hè? want dan moeten die Nederlandse F16 ook andere wapens bij zich hebben. Ja, en ik weet dus niet waarmee zij zijn uitgerust, uh, want zij zijn natuurlijk weggegaan met een ander doel. Ze zijn weggegaan met het bewaken. Ja van een uh, wapenmarkt als Nederland nu gaat bijdragen aan een no-fly zone. Dat heeft de regering aangegeven. Zijn wij ook voor, zijn volgens mij alle partijen voor. Ja, dan moet je ook de vraag onder ogen zien of binnen het Veiligheidsraad resolutie gegeven mandaat uh, daarbij, het bombarderen van gronddoelen, kan best zijn dat Nederland zegt: van, ja, maar daar hebben we niet spullen voor. Of er zijn andere redenen waarom we dat militair moeten doen. Ja, Wij hebben over het algemeen de neiging om dan het militair advies te volgen. Daarvoor hebben we ook zo'n artikel 100-brief. Ja, maar u zou maar graag willen, meneer, te meneer Ten Broeke, dat dit in de artikel 100-brief komt te staan direct. Kan ik mij zo voorstellen? Ik, dan is dat maar gelijk geregeld. Ik dat er heel geregeld. veel helderheid komt in die artikel 100-brief. En daar zullen we als Kamer ook over moeten oordelen. Maar dan moeten we die brief wel eerst hebben. Hè? Want ja. uh, nu speculeren we over iets dat we nog niet gelezen hebben. Hans Ten Broeke, Kamerlid voor de VVD. Dank u wel. Hij was goed vanaf de zijlijn, maar met alle spots op hem gericht. Als minister worden nu toch wel de eerste zweetdruppels zichtbaar. Hans Hille, een minister onder vuur. Dat straks, nu de verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis Mooi. Er staat nu zo'n 200 kilometer aan files, Marcel. Ik pik even de bijzonderheden eruit, want er zijn een paar ongelukken gebeurd. Op de A9, in de richting Alkmaar, tussen knooppunt Raasdorp en Haarlem-Zuid... twee kilometer, twee rijstroken zijn er dicht. En de A12 bij Utrecht, in de richting van Arnhem... tussen de knooppunten Oude Rijn en Lunette, vijf kilometer. Hij heeft een kapotte vrachtwagen gestaan. A-58, Breda-Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot, 6 kilometer. Dat is een kijkersfile, want de andere kant op... dus vanuit Eindhoven in de richting van Breda... is er een ongeluk gebeurd. Tussen Oorschot en Moergestel staat 9 kilometer... en is de rechter ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En we zeiden het al eventjes in de gesprekken hieraan voorafgaand. In Londen praten ze vandaag over Libië. De internationale interventie is inmiddels 10 dagen oud. En het lijkt erop dat het meeste militaire materialen van Gaddafi zowel is uitgeschakeld. Maar ja, Gaddafi zit er nog steeds. Er wordt nog steeds gevochten in steden zoals bijvoorbeeld Misrata en Tripoli. De grote vraag is dan ook, hoe moet het nu verder? Defensiespecialist van Instituut Klingendaal, Kokolijn. Um, nou, ik Ko, eerst maar even uh, naar het gesprek van zojuist met vvd Handen en Broeken, Die wil dat Nederlandse F-16's gaan meebombarderen. Gronddoelen gaan bombarderen als dat gevraagd wordt. Wordt dat voor Nederland inderdaad een logische volgende stap? Ja, ik denk het wel. Um, het is alleen zo dat ik uit de woorden van uh, Ten Broek... nog niet helemaal heb kunnen opmaken wat hij nou precies wil. Maar er is verdeeldheid. De zijn minister heeft uh, vlak voor het weekend... iets soortgelijks laten horen. Die heeft zelf, zelfs echt het woord bombardement even in de mond genomen. Um, maar werd er bij de pas afgesneden door minister Verhagen... die weer zei van we gaan absoluut niet bombarderen... dus daar moet nog wel het een en ander worden gladgestreken. Maar het ligt wel in het verlengde van, uh, van, van, de, van de ontwikkelingen. Ronde 1, dat was het wapenembargo, daar was iedereen voor. Ronde 2, de no-fly-zone. Nou, daar gaan we ons ook bij aansluiten, ook geen probleem Ronde 3, dat wordt ja, aanvallen op gronddoelen. En ronde 4, voorlopig helemaal onbespreekbaar. Dat is uh, ja, werkelijk de rebellen steunen en misschien zelfs grondtroepen. Want uh, ook wel ietsje anders dan Den Broeke zei, grondtroepen mag wel. Er mag alleen geen bezettingsmacht komen. Ja. De vraag is alleen, mag je rebellen steunen in hun opmars naar Tripoli? Hmm. Je had het over verdeeldheid binnen dit kabinet. Uh, hoe zal dat gaan in Londen? Zal men het eens zijn over dit soort stappen? Nou, dat wordt wel moeilijk. De bedoeling van Londen is uh, om veertig delegaties... coalitie, NAVO, Afrikaanse Unie, allerlei Arabische landen... Uh, om die bij elkaar te krijgen. Dus dat wordt echt een, een potje teambuilding. Wat je ook wel eigenlijk ziet... bijvoorbeeld bij Afghanistan, daar heb je één keer per jaar... zo'n grote Afghan compound. Er gaat iedereen bij elkaar zitten, gaat elkaar prachtige dingen beloven. Uh, maar daar komt meestal nog niet direct iets van terecht. En ik ben bang dat dat in Londen eigenlijk ook het eerste doel is. eerst maar eens kijken of we allemaal een beetje... de neus in dezelfde richting kunnen zetten. Ja, wat, wat doet de speech van Obama daaraan, uh, Cobalt? Hij zei vannacht in vrij duidelijke woorden... dat Libië geen tweede Irak wordt. Uh, Amerika trekt Zegt duidelijk wat terug. Toch harde woorden van hem. Harde woorden, de werkelijkheid is anders. Amerika heeft 40% van alle uh, vliegtuigmissies tot nu toe uh, achter zijn naam staan. Amerika heeft bijna alle kruisraketten afgeschoten. Dus op het veld, of op het slagveld, moet ik zeggen, is de, de praktijk nog iets anders dan in woorden. Deze woorden zijn vooral bekend, zijn vooral bedoeld, moet ik zeggen, voor uh, de publieke tribune in Amerika. Het Amerikaanse publiek houdt niet van deze interventie, begrijpt het niet, zegt uh, van: dit is de derde keer dat we ons in zo'n wespennest steken. Die moet af en toe gerustgesteld worden. En het is ook bedoeld voor de Arabieren om te laten horen... van: Amerika is niet met die derde moslimoorlog bezig naar Irak en Afghanistan. Wees gerust, we trekken ons terug. En het is tenslotte, even de derde plaats, is deze uh, toespraak van Obama bedoeld voor de NAVO. Om nog eens een keer ze in te wrijven van jullie moeten het nu overnemen. Het is nu afgelopen met het automatisme van Amerika dat altijd maar de leiding neemt. Kokolijn, defensiespecialist van instituut Klingendaal. Hij kijkt vooruit op de conferentie, grote conferentie over Libië vandaag in Londen. Ja, maar zoals zei het eerder al eventjes, er is vandaag meer te doen over Libië. Over die mislukte evacuatie, Nederlandse evacuatie vanuit Libië. De Tweede Kamer debatteert vanavond met minister Hille. De evacuatie leidde ertoe dat drie militairen na twaalf dagen werden vastgehouden. Twaalf uh, dagen werden vastgehouden en toen werden vrijgelaten. En het debat spitst zich toe op de positie van juist minister Hans Hille van Defensie. Ons Verslaggever in Den Haag, Wilco Boom. Wilco, um, goeiemorgen. Hille was toch een gereputeerd machtspoliticus, hè? kent het politieke spel als uh, geen ander en is nu zo in de problemen geraakt. Hoe verklaar je dat? Hille heeft te maken met een opeenstapeling van affaires en kwesties. Hè. Het begon er al mee toen hij kort na zijn aantreden bleek dat hij als eerste Kamerlid betrokken was geweest bij de lobby voor de tabaksindustrie. Dat had hij niet gemeld. Vervolgens kreeg je de kwestie van intimidatie en zelfverrijking... bij een marine in Den Helder... waar de Kamer niet goed werd over werd geïnformeerd. Nou ja, die mislukte evacuatie in Certe, die helikopterevaluatie... Uh, dat leek allemaal nogal klungelig te zijn gegaan. En ook hier was de vraag of de Kamer wel goed geïnformeerd werd. Want de minister schreef bijvoorbeeld met zijn collega Roosendaal... dat de militaire inlichtingendienst niks wist van Libië. Vervolgens kwam er een rapport uit... waaruit bleek dat die MUVD toch wel een informatiepositie had. Het begint allemaal behoorlijk op te tellen bij minister Hille. Ja, toch gaat het uh, met name over uh, die evacuatieactie... mislukte evacuatieactie met die linkshelikopter. Dat is natuurlijk ook wel, uh, een extreme situatie. Heeft de Kamer daar helemaal geen begrip voor? Nou ja, daar is wel wat begrip voor, maar wat heel belangrijk ook is als het om Hillen gaat, is zijn manier van reageren. Hille reageert totaal onaangedaan op kritiek. Hij is niet onder de indruk daarvan. Uh, hij wekt de indruk alsof, de, alsof hij vindt dat de oppositie maar wat zit te bazelen. Laat ook doorschemeren dat hij vindt dat sommige partijen zeuren. Hij heeft wel eens in een debat gezegd wat ik ook zeg, het is toch niet goed. Ja, en dat roept bij die partijen irritatie op. Die willen ondertussen wel eens een keer een wat demoedigheid zien bij deze minister. En hij heeft dus in korte tijd veel kritiek, kritiet, krediet verspeeld... Pardon. En daardoor gaat hij een zwaar debat tegemoet, Want in elk geval de oppositiepartijen die beginnen het vertrouwen echt in hem te verliezen. Hmm, dat zou dan misschien wel kunnen leiden, kan ik mij zo voorstellen, Wilke, tot een motie van wantrouwen. Is dat denkbaar tegen Hillen? Nou, Dat is zeker niet uitgesloten. Want in elk geval bij de Partij van de Arbeid, de grootste oppositiepartij, denken ze in die richting. En bij D66 is dat ook het geval. Het wordt allemaal te veel, vindt fractievoorzitter Alexander Pechtot. Het kabinet, wat nog geen vijf maanden zit... moet wat mij betreft in de buitenlandhoek iets te vaak toegeven... dat er dingen mis zijn gegaan. Wat belangrijk is voor de defensieorganisatie... is wat er is ervan geleerd. Als wij het vertrouwen dadelijk van een paar honderd mensen vragen... om naar Afghanistan te gaan, om naar Libië te gaan om bezuinigingen van een miljard voor rekening te nemen... om al dat gedoe rond uh, integriteit... wat we ook de afgelopen weken onder deze minister hebben gezien... aan problematiek, om dat allemaal aan te kunnen... dan is het van groot belang om het oordeel van het kabinet zelf... en de minister voorop te krijgen... of men denkt dat het allemaal gaat lukken. En betekent dat dat u eventueel een motie van wantrouwen... tegen hem gaat indienen of steunen? Ik uh, ga het debat met alle, alle opties in. Nou d 66 uh, leider Alexander tot een motie van wantrouwen... zal waarschijnlijk dan niet worden aangenomen. Ondanks de kritiek van de PVV zal die ook het kabinet wel steunen. Dan is er toch, uh, Wilco, niet zoveel aan de hand? Ja, dat zou je kunnen denken. Maar als uh, de hele linkse oppositie zo'n motie steunt... dan heb je toch over bijna 70 zetels. Dat is een hele grote minderheid. En dat is toch echt wel uh, een gevalletje schade voor minister Hille. Hij had al eerder een keer een motie van de SP. Die werd afgewezen, maar als dit wel gebeurt... Dan, ja, dan heeft hij echt wel een probleem. Het is misschien interessant om premier Rutte even aan te halen. Die zei vorige week, minister Hille is totaal geen aangeschoten wild. Ja, en als collega-ministers je zo te hulp moeten schieten... dan, dan is niet. op het binnenhof meestal het tegendeel het geval. Wilco Boom over de positie van Hans Hille. Hij moet vandaag in de Kamer verschijnen. Dan naar een ander onderwerp. Heel ander onderwerp. Het moet een keer afgelopen zijn, namelijk met het gezeur over hoofddoekjes. Dat vindt United Smile. Dat is een club mensen die een positief geluid wil laten horen. En daarom roepen ze iedereen op vandaag om tussen half één en half twee iets op het hoofd te zetten. Uh, een petje, een rare pruik of een hoofddoek. Het maakt allemaal niet uit. Bart Schepman van United Smile, goedemorgen. Hallo, ja, een hele goede morgen. Wat heeft u klaar liggen? Ik heb een petje klaar liggen. Een petje, <laughs> ja. ja. En, en wat, wat is de symboliek daarvan? Want, um, ja, symbolisch is het wel, want een pet is natuurlijk geen hoofddoek. Nee, nee, een pet is geen hoofddoek. Maar wat wij zeggen is van, ik hou van mijn pet. En ik hou niet van een hoofddoek. En uh, ik hou ook van golfsurfen. En als ik aan het golfsurfen ben en ik, ik lig even op het strand en ik doe mijn pet op, uh, dan ben ik heel blij dat er niemand naar me toe komt dat ik per se die pet moet afdoen. En dat ik die vrijheid heb. En wat ik... Um, en wat, ik, wat wij hiermee willen zeggen. en waarom iedereen iets anders op het hoofd mag doen. is omdat wij vinden dat, dat iedereen vrij moet zijn. om iets op het hoofd te doen wat ze zelf willen. Vandaar dus uh, deze actie. en verduisteren dat we iedereen van half één. tot uh, half twee uh, oproepen. Uh, om iets op het hoofd te doen. om ook zo te laten zien. van. het moet nou eens een keer afgelopen zijn met het gezeur. en dat met een knipoog en een glimlach. Ja, nou lig ik rond die tijd in bed. lekker te slapen. mag ik mijn deken over mijn hoofd doen? Ja hoor. Telt dat ook? Ja, dat, dat mag, dat mag. Maar dat, dat ziet niemand natuurlijk. Nee, dat is waar. Want uh, oh, dat is de bedoeling. U wilt, U wilt dat mensen uh, buiten lopen en dat anderen het zien? Ja, dat, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. En, uh, en uh, we willen dat, uh, dat iedereen daarmee ook laat zien van uh, een, een soort tegenbeweging creëert van uh, laat mensen nou eens een keer in hun vrijheid. Uh, gisteren was er weer uh, uh, iets aan de hand. Er uh, uh, kwam een meisje. Uh, die, mocht, die mocht op school geen hoofddoekje dragen. Nou, uh, de rechter is daarmee aan de, aan de, aan de, aan de, aan de ja. haal geweest. Mm -hmm. Nou, waarschijnlijk. waarschijnlijk uh, um, de geschillencommissie heeft al gezegd dat, dat zij gewoon een hoofddoekje mocht dragen. Ja, wat de uitspraak van de rechter is, dat weten we natuurlijk nog niet. Hm. Maar. Um, Het belang is aangetoond, wat u betreft. Uh, maar, ja, waarschijnlijk, waarschijnlijk uh, mag zij gewoon een hoofddoekje dragen. Hm. En, ik, uh, en ik ben er ook heel erg blij om. Want als ik, als ik bijvoorbeeld in de, de Albert, uh, Albert lopen bijvoorbeeld, um, of een andere, on, andere supermarkt... en ik zie daar kassières uh, met hele leuke, uh, modieuze hoofddoekjes... Nou, dan denk ik niet bij mezelf ze worden onderdrukt of uh, uh, er is iets vreselijks aan de hand. Ja, dat kunt u dat wel, wel denken, sport. maar dat weet u niet zeker. En die hoofddoekjes zijn natuurlijk een uiting van, van een religie, van een, van een principe, van een geloof. Is dat wel te vergelijken met een petje of een rare pruik of een leuk hoedje? Nou, dat, dat denk ik wel. En, uh, en, en uh, als het gaat om geloof, dan is het nog veel belangrijker. Kijk, als ik, als ik uh, omdat ik geloof uh, een petje op wil, vind ik dat petje nog veel meer... Dat er heeft nog veel meer waarde, bij zo spreken, als mijn geloof zegt dat ik een petje op moet. Hm. Heeft dat veel meer waarde dan uh, gewoon alleen maar een petje omdat ik het leuk vond om op te doen. En vandaar dus dat het helemaal belangrijk is dat je mensen vrijlaat. Goed. Dus iedereen Zoals een petje op... Dat ja. Dat, dat, zij, dat, dat zij gewoon hun hoofddoek mogen dragen. En, en, want ze weggen daar heel veel waarde aan. Ja, het is ontduidelijk. Meneer Schepman van United Smile, succes met de actie. Ja, en bedankt ja, hoor. Goed, wij gaan weer eventjes naar uh, Joris van de Kerkhof. Die uh, waagt zich vanochtend een Maas 3. Hoe is het je bevallen tot nu toe, Joris? Ja, het is mooi, het is prachtig hier. Het was mistig, het trok allemaal op die mist. En dan heb je uitzicht uh, Maasdriel over de Maas. Het prachtige kerkdorpje Alem, uh, waar uh, iedereen iedereen kent. Uh, met de lokale journalist daar doorheen uh, gelopen. Iedereen uh, toezwaaien. En de prachtige nuance dat uh, het absoluut helemaal niet zo erg is hier bestuurlijk uh, uh, gezien. Maar dat bestuurlijke is wel erg. Tenminste, er zijn twee heren, een oud-Kamerlid en een uh, oud-hoogleraar, die... Um, Onderzoek hebben gedaan naar hoe het anders kan, hoe het beter kan... hier met de, de, de politieke structuren. Dat de burgemeesters beter werken, verrichten. Dat er geen wethouder meer in opspraak komt... omdat hij in zijn weblog de burgemeester een ratja oma noemt. Dat een wethouder niet in de problemen komt door niet gemeld wachtgeld. Dat een andere wethouder niet in de problemen komt... omdat hij verschillende dingen, belangenverstrengeling doet. Dat soort zaken...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 Gaddafi moet weg, maar niet met extra geweld, zegt Obama. En duizenden doden in Japan nog niet geïdentificeerd. Half negen geweest. Goedemorgen, ik ben Dorald Megens. Het vertrek van Gaddafi is het uiteindelijke doel van de missie in Libië. Maar de internationale coalitie zal geen extra geweld gebruiken om dat te bereiken. De Amerikaanse president Obama zei dat vannacht in een tv-toespraak. Of course, there is no question that Libya and the world would be better off with Gaddafi out of power. But broadening our military mission to include regime change would be a mistake. Obama verscheen op tv omdat veel Amerikanen kritiek hebben op deelname aan de missie. Ze vinden dat het Amerikaanse leger zijn handen al vol heeft aan Irak en Afghanistan. Obama begrijpt dat mensen vraagtekens schieten, maar volgens hem was niet ingrijpen geen optie. Some nations may be able to turn a blind eye to atrocities in other countries. The United States of America is different. And as president, I refuse to wait for the images of slaughter and mass graves before taking action. De president kwam de critici wel tegemoet. Volgens hem was van meet af aan duidelijk dat Amerika... geen voortrekkersrol zou spelen in het vliegverbod en het wapenembargo. De VS zou alleen in het begin de leiding nemen. Het commando wordt daarom nu uit handen gegeven. Ik zei dat Amerika's rol zou beïnvloed zijn. En dat we geen grondtroepen in Libië zetten. Dat we onze unieke capaciteiten zetten op front end van de operatie. En dat we de transfer responsibility naar onze allies en partners. Toen we are fulfilling that pledge. Volgens Obama heeft de NAVO vanaf morgen de volledige leiding over de actie. Duizenden doden in Japan wachten nog op identificatie. Volgens de politie zijn er zeker 4000 mensen die nog geen naam hebben. De tsunami heeft veel lichamen meegesleurd. Daardoor werden ze ver van hun werk of woning gevonden. Ook zijn hele families omgekomen. Dan is er dus niemand meer om ze te herkennen. Volgens de politie zijn er nu zeker 28.000 mensen dood of vermist. Onduidelijkheid over een brief van het kabinet. Daarin staat dat de missie in Kunduz pas volgend jaar kan beginnen. De regering zei eerder dat nog dit voorjaar politietrainers naar Afghanistan zouden gaan. Er zijn drie partijen nodig voor een meerderheid in de Kamer. Eén daarvan is de ChristenUnie en fractievoorzitter Voor de Wind heeft nog wat vragen. Er is onduidelijkheid over het verlengen van de opleiding, de basisopleiding van zes naar acht weken. Of dat inderdaad door de NAVO en door de EU heen komt. En er is grote onduidelijkheid wat er nu precies gebeurt met de recruten... die buiten de provincie Koenders aan het werk moeten. D66 kan zich wel vinden in uitstel. Volgens fractievoorzitter Pechtold is het niet verstandig de missie te overhaasten. De derde partij, GroenLinks, laat vandaag weten wat ze van de brief vinden. Eerst is een fractieoverleg. In Eindhoven heeft de politie een inval gedaan in een woonwagenkamp. Daarbij zijn zes bewoners opgepakt. Politie was in het kamp aan de Hezerweg in Eindhoven... op zoek naar illegale wietplantages en wapens... In inval waren meer dan 100 agenten, gemeenteambtenaren, medewerkers van de Belastingdienst en Marachaucees betrokken. En strenge straffen, dat is de oplossing voor buitensporig geweld op het voetbalveld. Volgens een speciale taskforce van de KNVB zijn de huidige tuchtregels niet genoeg. Voorzitter van de taskforce, Michael van Praag, wil daarom forse sancties. Er zijn uh, situaties waarbij uh, uh, tot maximaal acht wedstrijden geschorst kan worden. En wij hebben nu gezegd: zet dat maar rustig op 120 maanden. De Taskforce wil ook dat clubs sneller uit de competitie worden genomen. En dat geweld tegen scheidsrechters leidt tot levenslange schorsingen. KNVB neemt een groot deel van de aanbevelingen van de Taskforce over. En dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag een laatste dag met droog en zonnig voorjaarsweer. Want morgen slaat het weer om en hebben we met wind, wolken en regen te maken. Vandaag nog niets van dat alles. Vandaag krijgen we weer een stralende dag voorgeschoteld. In de vroege ochtend is het wel mistig en vrij koud met temperaturen onder het vriespunt. Vanmiddag is het zonnig. De temperatuur loopt op tot 11 graden in het noorden en 15 in het zuiden... bij een zwakke tot hooguit matige wind uit het zuidwesten. Vanavond zien we in het zuidwesten van het land wat wolkenvelden binnentrekken. In de rest van het land is het helder en koelt het stevig af. Komende nacht neemt de wolking verder toe en kan er vooral in het zuidwesten wat regen vallen. De temperatuur blijft in het overgrote deel van het land boven het vriespunt. Maar alleen in het noorden kan het kwik even onder nul komen. Morgen hebben we dan een compleet ander weerbeeld dan vandaag met bewolking en regen. Daarna strekt de zuid- tot zuidwestenwind aan tot matig kracht 4. Het is morgen wel vrij zacht met temperaturen uiteenlopend van 13 graden aan zee en 16 lokaal 17 graden in het binnenland. De komende dagen blijft het wisselvallig en vrij zacht. ANWB Verkeersinformatie met 225 kilometer aan files. In het westen en midden van het land kan je nog last hebben van een plaatselijke misbank. En op de A2 Maastricht-Eindhoven, daar loopt het vast tussen Weert Noord en Valkenswaard. Langzaam rijden over 9 kilometer. A9 naar Alkmaar tussen knooppunt Raasdorp en Haarlem-Zuid. 4 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. En de A58 Breda-Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot. 6 kilometer. Dat is een kijkersfile, want vanuit Eindhoven naar Breda... loopt het vast over 12 kilometer tussen Best en Moergestel. De rechte rijstrook is dicht. Met een vermogen in de categorie Significant... bent u waarschijnlijk cliënt bij twee of meer banken...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 Goedemorgen, het is negen uh, minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De keren dat de politiek over de invoering van het landelijk elektronisch patiëntendossier het EPD debatteert, zijn al lang niet meer te tellen. Vandaag is het weer de beurt aan de Eerste Kamer. Die dreigt tegen te gaan stemmen. Maar of dat vandaag ook gaat gebeuren, dat is helemaal niet zeker. Verslaggever Marcel Bril over een zeer langslepend politiek probleem. Soms heb je van die onderwerpen die maar blijven dooretteren. Het invoeren van het elektronisch patiëntendossier is er eentje van. Minister Schippers is er nu verantwoordelijk voor, maar ze is niet bepaald de eerste. Ja, ik ben de vierde minister die uh, zich bezighoudt uh, hiermee. Het begon met een d 66 minister vervolgens kwam er een VVD-minister, toen een CDA-minister. Ja, en nu ben uh, ik aan de beurt. Het geeft ook al aan hoe uh, moeilijk het is om hier een uitkomst op uh, te bedenken waar iedereen het mee eens is. In een computerbestand medische gegevens van mensen uit het hele land verzamelen, zodat bijvoorbeeld een huisarts in één oogopslag kan zien wat er met de patiënt aan de hand is. Voor het eerst duikt dit plan op in de politiek in 1997, als Elsbors het idee dropt. Tien jaar later komt het daadwerkelijk in het regeerakkoord van het laatste kabinet Balkenende. Nadruk ligt op een spoedige introductie van het elektronisch patiëntendossier, uiterlijk in te voeren in 2009. Minister Klink gaat ermee aan de slag, maar je hoeft maar naar het journaal te kijken en je merkt dat er veel bezwaren zijn. Onder meer omdat de privacy van patiënten in het geding zou zijn. De huisartsen hikken daarnaast aan tegen de kosten van een nieuw landelijk systeem. Daarom breiden ze liever de bestaande regionale systemen uit. Ondanks de kritiek stoomt Ab Klink door. Voordat ook maar iets besloten is, stuurt hij oktober 2008... naar vele Nederlanders een brief met informatie over het EPD. Ja, bedankt, bedankt. Nou, maar ik Klink, daar, daar gaat hij de brievenbus in. Belangrijk moment? Ja, dit is toch wel een mijlpaal, ja. ja. Een mijlpaal, dat lijkt het dan misschien, maar de problemen stapelen zich op. Met als resultaat dat ik in januari 2009 kan vertellen... dat de afspraak van het regeerakkoord niet gehaald gaat worden. Invoering in 2009 is onmogelijk. Marcel, wat is de reden van dit uitstel? Omdat het systeem zo veilig mogelijk gemaakt moet worden... kost die invoering meer tijd dan verwacht. Want ja, veiligheid gaat boven snelheid. En hoe je het ook wendt of keert, dat is natuurlijk een tegenvaller voor het kabinet. Er zijn te weinig garanties dat het patiëntendossier veilig is... als het in 2009 wordt ingevoerd. Er worden wat aanpassingen voorgesteld... en uiteindelijk gaat de Tweede Kamer akkoord met de invoering. Maar ja, dan nog de Eerste Kamer. Het duurt meer dan twee jaar voordat na goedkeuring van de Tweede Kamer... de Eerste Kamer erover debatteert. En wat blijkt? De VVD ligt dwars... en dat is de eigen partij van de huidige minister. Wij vinden de Nederlandse overheid te weinig precies... Te overmoedig, te onbescheiden en te weinig respectvol... ...jegens de privacy van de burger. Waarom deze wet? Waarom nu? De VVD-minister belooft nog meer aanpassingen te doen. En vandaag komt ze dan met haar antwoord. Helene Dupuy, de woordvoerder van de VVD in de Eerste Kamer... ...zal kritisch blijven, dat is zeker. Maar wat precies de gevolgen zullen zijn... In ieder geval balanceert een 15 jaar oud idee op de rand van de politieke afgrond. Minister Schippers van Volksgezondheid doet er nog van alles aan en heeft het plan aangepast. En vandaag later in de Eerste Kamer zal blijken wat dat waard is. Wij gaan naar Joris van de Kerkhof. Het is 12 minuten over half negen. Die is in Maastriel, hebben dat eerder al gezegd. Kleine dorpen die vergrijzen, plannen om nieuwe huizen te bouwen. Hoe is het met de leeglopen in Maastriel, Joris? Nou, in Maastriel, de verschillende kerkdorpen, ik ben in Alem... Uh, daar wonen zo ruim 600 mensen. Er staan 23 huizen staan daar leeg. Gewoon leeg. En u kon daar, u bent journalist van het, van het Huis en Huisblad, met veld, u kon gisteren of eerder deze week van het ene lege huis naar het andere lege huis trekken, uh, Anti-Kraak. Klopt ja, uh, we zijn nu al wandelend onderweg naar mijn oude huis, waar dus de beloofde 17 woningen gaan plaatsvinden. Maar uh, ja, het plan is net weer eigenlijk, uh, in de koelkast geparkeerd. Ja, er staat een groot bord met dat er 17 woningen uh, komen. Hoe lang zijn ze daar nu al mee bezig? De gemeente Maasdriel, in 1999 opgericht uh, uit, uh, uit een aantal heringedeelde gemeentes. Hoe lang zijn ze er al mee bezig? Nou, ik denk als je het hele plan terugtrekt naar de beloofde woningbouw in Alem, dan kan je wel 20 jaar teruggaan in de tijd. Uh, maar het plan uh, zoals het nu is opgepakt is denk ik alweer een jaartje of acht oud of zo... En dan praten ze daar in de gemeenteraad over en dan praten ze nog een keer en dan praten ze nog een keer. Waarom wordt er dan geen beslissing genomen? Omdat er elke keer weer eigenlijk oude lijken uit de kast getrokken worden. Uh, we staan nu op het uh, gebied waar dus de 17 woningen moeten plaatsvinden. Hier heeft een, uh, een loonbedrijf gezeten, Den Teuling. Zo heet het plan ook, woningbouwplan uh, Den Teuling. Je ziet dat er heel veel ruimte is om hier te gaan bouwen. Ja. Maar je ziet ook dat er nog een aantal gebouwen staan, dus die moeten eerst gesloopt worden. Maar als je nagaat wat hier in het verleden in de grond is gestopt... Ja, dan praat je alleen al over miljoenen investeringen die er gaat komen over het saneren van de grond. En wat we nu ruiken, dat is niet van wat er in de grond zit... dat is gewoon buiten, een stukje verderop. Nou, wat je nu ruikt, is de beruchte stankcirkel. Hier achter ons zien we een bedrijf dat is uitgekocht. En daardoor is dit plan ook zo duur geworden. Want de, de, de provincie heeft er geld bij moeten leggen... De, de gemeenteraad heeft er geld bij moeten leggen. En dat, die subsidies zijn allemaal rond voor 1 januari moeten hier ook uh, de fundamenten in de grond zitten. Anders verdien ze subsidies weer. En dan kan je het hele woningbouwplan weer uh, vergeten. Ja, u was verteld, uh, nou, per 1 april moet u eruit. En kreeg gisteren een telefoontje, u kan toch nog een jaar blijven zitten. Dat is wel typisch uh, deze gemeente dan? Uh, ja, helaas wel. Ja, we staan continu weer voor verrassingen. En Het mooiste voorbeeld is, de hele bevolking dacht dat de plannen rond was. Nou, dan blijkt dat de aardbeienboer, die eigenlijk al dertig jaar... Uh, min of meer niet helemaal legaal uh, hier zit, uh, recht heeft opgebouwd... waardoor dit plan meer flinke vertraging krijgt. En dat komt dan opeens, acht jaar na de eerste plannen, komt dat eruit. Van ja, oh, wacht even, hij kan, hij, hij kan met zijn aardbeien toch nog uh, iets, iets doen... waardoor de huizen niet gebouwd kunnen worden. Nou, ik noem het een beetje de arrogantie van de macht. Kijk, als ze het hadden gevraagd aan de mensen die hier zitten... dan hadden ze kunnen weten dat, het, uh, dat hij er zit. Maar als je de pure tekeningen bekijkt... Hij, kijk, hij staat niet op de tekeningen. En als mensen daar in Arnhem zitten aan te werken... Dan, dan zien ze niet de feitelijke situatie. En dat mis ik vaak bij degenen die hierover gaan. Ze leggen niet hun oren te luisteren bij de mensen die er wat meer van weten. Nou, dat zou zomaar ook de conclusie kunnen zijn... die in de loop van de dag gepresenteerd wordt in een rapport... waar twee heren, twee buitenstaanders zich hebben gebogen... over de problemen in Maastricht. Tsunami in Japan heeft letterlijk mensen van de aarde gespoeld. Ze zijn verdwenen en begraven zonder identiteit. Daar gaan we straks over praten. Dit is de verkeersinformatie bij de AWB. Dennis Mooi. Er staan nog 60 kilometer, of 60 files, Marcel. 230 kilometer bij elkaar opgeteld. Hm. Dat is veel uh, nog, hè? Dat is nog wel veel, ja. Want uh, er zijn een paar ongelukken gebeurd. waardoor het uh, op ongebruikelijke plekken extra vastloopt. Zoals op de A9 Amstelveen Alkmaar. Dat is precies tegen de normale filestromen in. tussen Batuverdorp en Haarlem Zuid. staat 6 kilometer file, Twee rijen. Rijstroken zijn er dicht. En op de A58, Breda-Eindhoven, tussen knooppunt De Baars en Oorschot, 6 kilometer. Dat is de kijkersfile, want aan de andere kant van de vangruil is er een ongeluk gebeurd. De A58, Eindhoven-Breda dus. Tussen Best en Morgessel staat 13 kilometer. Hier is de rechter rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En straks dus meer over de problemen die Japan heeft met het identificeren van de vele doden. Eerst maar eens even naar de mensen die het wel gered hebben nog. Zo'n 250. 50.000 Japanners wonen op dit moment in een of andere noodopvang. Ze zijn geëvacueerd uit het rampgebied. Omdat hun huis verwoest is of omdat ze in een straal van 30 kilometer... van de Fukushima kerncentrale woonden. Zo bivakeren 2500 mensen al weken in de Saitama Super Arena. Dat is een grote hal voor sportwedstrijden en culturele optredens. Een kilometer of 30 ten noorden van Tokio. Als je wel eens in een stadion bent geweest... dan weet je dat je daar allemaal galerijen hebt van waaruit je de arena kunt binnenkomen. En op die galerijen wonen de mensen nu. Ze hebben van kartonnen dozen een soort muurtjes gebouwd... om nog een beetje privacy te hebben. Sommigen hebben ze zelfs versierd met tekeningen, met bloemetjes... met gevouwen origami kraanvogeltjes... om er nog een beetje sfeer aan te geven. Het is lunchtijd. Mensen komen langs met hun kartonnen doosjes... Tientallen vrijwilligers staan klaar om er wat in te stoppen. Pakjes rijst, water, appelsap en een warme hap. Iedereen is ontzettend gemotiveerd om te helpen. Het zijn er zelfs zoveel dat de organisatie elke dag mensen naar huis moet sturen. Dat geldt ook voor Mike Kennet, een Canadees die al tien jaar in Tokio woont. En wilde ontzettend graag helpen. Maar een paar keer was hij te laat... Maar het is hem uiteindelijk toch gelukt en dit is nu zijn tweede dag als vrijwilliger in deze geïmproviseerde stad. Wat je hebt here um, is Sorry. life goods and things. Mm -hmm. so you got your shoes, blankets, children's books, uh, pens en toys en things. En dan over there you got clothing, uh, bottled water and a few other uh, candy and other goods. Dit is een soort winkel zou je kunnen zeggen. It's all for free, the, the yeah, stuff they here. het yeah, is yeah. een winkel, maar je hoeft niet te betalen. Het zijn allemaal goederen die ter beschikking zijn gesteld aan al die mensen die hier in deze arena verblijven op dit moment. Ze kunnen hier alles krijgen: schoenen, kleding, speelgoed. Obviously some things we don't have as much of as we would like. Uh, for example, right now we were just looking for size 25 shoes. We don't have enough of them. Uh, ja, aan sommige dingen is wel gebrek, zoals uh, schoenen maat 25. Maar het is ook de vraag of er nog nieuwe spullen aangevoerd kunnen mogen worden want uh, het is de bedoeling dat uh, de mensen die nu hier zitten naar andere plekken worden overgebracht. Dat was echt really great de muziek. Ah, oh, thank you. <laughs> <laughs> Waarom doen jullie dit? een ja, dat We zijn muzici en we proberen iets goeds te doen voor de mensen die in deze situatie zitten. Ik ben hier om kwart voor elf hetzelfde programma nog een keer in de school in de Saitama Super Arena Arigato, arigato. 2500 mensen dus die hier een tijdelijk onderkomen hebben gevonden ongeveer de helft uit een en dezelfde stad en de rest komt verspreid uit de regio rond de kerncentrales deze jonge vrouw heet Kurito Ze zit op een oranje deken tussen haar spulletjes. En ze zegt dat ze geluk heeft gehad, want ze woont nu naast haar eigen buren. Dus de buren uit het dorp waar ze vandaan komt. En dat dorp ligt op maar vijf kilometer van de kerncentrale. Dus het was wegwezen geblazen. Over de toekomst maakt ze zich... Enorm veel zorgen, want in de eerste plaats moet ze nu weer verkassen. En dan zal ze misschien naast wildvreemde mensen terechtkomen. En natuurlijk weet ze al helemaal niet of ze ooit nog naar haar eigen huis terug zou kunnen. Ik Ze mag binnenkort eventjes terug, een uurtje of twee, drie... om wat persoonlijke bezittingen op te halen. En ze weet al wel wat ze gaat meenemen. Dat is haar lievelingskoffiekopje. bijdrage was koffiekopje. van Rupao, Ik heb het ten noorden Ah, van Tokio, vanuit heb het Saitama super. Ik het Ik naar de uitbeving en de tsunami worden nog altijd 17.000 mensen vermist. De officiële dodentaal door de natuurramp van 11 maart is opgelopen tot boven de 11.000 en 4.000 van die mensen. Van die doden zijn nog steeds niet geïdentificeerd. Door de vloedgolven zijn slachtoffers ook heel ver van hun woonplaatsen terechtgekomen. Gaan we over praten met Pieter Wissinga, hij was jarenlang leider van het rampenidentificatieteam. Zo leidde hij dat team dat actief was in Thailand en Sri Lanka na de tsunami in 2004. Meneer Wissinga, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, kun je mensen dan nog wel terugherleiden naar hun woonplaats? Ja, dat wordt heel moeilijk, want ze zijn natuurlijk ook door het geweld van het water... kilometers wellicht het land ingegaan en daarna ook weer teruggestroomd met het water... En als we net wat ze allemaal tegenkomen of verder achter blijven hangen. Dus dat lijkt me een hele moeilijke. En dat komt waarschijnlijk ook. De problemen komen waarschijnlijk ook doordat um, ja, veel familieleden zijn omgekomen. Dus wie kan ze dan nog herkennen? Ja, dat, dat, is, dat gaat daar een heel groot probleem worden. Het enige wat ik hoop is uh, dat ze de lichamen toch zoveel mogelijk zullen beschrijven... en daarna misschien uh, zullen begraven of cremeren onder nummer. Zodat als er betere tijden zijn, of er eventueel nog navraag komt... dat, uh, dat ze dat toch nog weer kunnen herleiden naar iemand toe. En ja, ik hoorde de discussie eerder op uw radio... met betrekking tot het medische uh, dossier... en uh, een paar weken geleden uh, de DNA-discussie uh, van de hoofdcommissaris van Rotterdam. En rampen zijn niet altijd bij de buren... Dus Misschien dat dat ook eens in een ander daglicht komt dan. Want dat zijn natuurlijk gegevens die je in dit geval heel goed zou kunnen gebruiken. Ja, dus u zou ervoor pleiten om, dat, om daar betere voorzieningen voor te treffen? Nou, dan moet niet, het zou goed zijn om daar in ieder geval vanuit een andere uh, blik eens even naar te kijken. Wat daar ook weer de mogelijkheden van zijn. Ja, ja. maar dat zou dus gunstig geweest zijn in Japan als er iets van een dossier geweest zou zijn. Een patiëntendossier, ik noem maar wat. Waarin allerlei gegevens, uh, lichamelijke gegevens, ik noem maar wat, uh, zouden staan van, van de mensen. Ja, dat weet ik wel zeker. Want dat is wat we bij rampen natuurlijk doen. Uh, proberen zo goed mogelijk te omschrijven. De bijzondere kenmerken van mensen en uh, ja, juist die kleine dingen die iemand weer anders maakt dan een ander. Dat kan op een gegeven moment nou net het punt zijn waardoor je iemand kunt uh, identificeren. ja En met DNA is dat natuurlijk uh, uh, net zo'n discussie. Nou is natuurlijk wel het probleem dat de administratie van het gemeentehuis er ook niet meer is. Want het gemeentehuis is er vaak ook niet meer. Ja, maar er zal mogelijk wel een tweede opslag zijn. Of dat, is, dat is meer een praktische invulling waar je dingen wil opslaan, denk ik. Maar hoe lastig is dat dat de, de hele dorpen zijn weggevaagd? Ja, dat is lastig. We hebben het daar samen al eerder over gehad. Uh, wij spreken, als er al... Ik weet niet hoe het aan met de, tand, uh, met de tandzorg is, maar, zeg maar als je daar uh, iets van zullen willen weten... dat vind je dus ook niet meer terug. Dat, dat wordt een groot probleem. Er is weinig of niets terug te vinden wat zeg maar, kan herleiden tot, uh, tot de slachtoffers. En navraag zal er ook niet of nauwelijks worden gedaan. Zou het kunnen, meneer Wezinga, dat van die 17.000 mensen die nog worden vermist... een groot deel uiteindelijk gewoonweg niet geïdentificeerd wordt? Dat die naamloos het graf ingaan en daar blijven? Ik ben er heel bang voor en daarom hoop ik dat ze wel zo goed mogelijk zullen worden omschreven zodat mogelijk, en je weet het nooit dat met moderne technieken of op andere manieren, op termijn er van die vele duizenden... toch nog een paar zullen worden geïdentificeerd. Want elke geïdentificeerde is er natuurlijk weer één. Mm -hmm. En we weten met z'n allen hoe belangrijk dat is. Maar ja, ik denk dat met dit soort aantal, en hele dorpen weg... nauwelijks familie, nauwelijks referentie... dat het een uh, hele moeilijke zaak gaat worden. Nou, meneer Wees, hoe, hoe lang blijf je daar dan um, als identificeerder... Uh, wat u heeft gedaan, mee bezig? Want uh, ja, zo'n stoffelijk overschot heeft, is natuurlijk ook eindelijk. Dat, dat gaat ook iets mee gebeuren. Hoe, hoe lang hou je zo iemand uh, boven de grond? Nou, wat we in ieder geval in Thailand, hè, dat is mijn ervaring... dan ja. in ieder geval hebben geprobeerd de lichamen zo goed mogelijk uh, gekoeld te bewaren. En we zijn net zo lang doorgegaan tot elk lichaam was beschreven. Dus dat was daar uitgangspunt. Maar ja, met 17.000 doden, ik weet niet wat ze in Japan daarvoor uh, gaan kiezen. Maar in wezen zou het moeten kunnen. Er zijn allerlei manieren mogelijk natuurlijk om uh, de lichamen die gevonden zijn... Uh, zo te conserveren tot ze helemaal zijn beschreven... om daarna vervolgens of te cremeren of te begraven onder nummer. En dat is puur wat u aangeeft, het beschrijven... Uh, uh, Laten we zeggen, ook aan de hand van een lijst allerlei uh, specifieke ja. kenmerken van zo iemand. Hij... Nou, dat, dat, dat, dat begint niet specifiek. Dat begint eerst met uh, vrouwtje, mannetje, uh, lengte, haakleur, uh, uh, schoenmaat. Uh, al, allemaal van die dingen die we van tevoren weten. Ja. De kleding te beschrijven. En uh, naarmate je verder op het lichaam komt... probeer je die hele bijzondere dingen... Ja. van uh, moedervlekken, ringen, uh, piercings, uh, alles te beschrijven. Ja. En, weet, en weet u dan uit uw ervaring of dat zin heeft gehad? Zijn er mensen die en naar aanleiding van die beschrijving... zonder echte identiteit te kennen, hebben gezegd... ja, dat is mijn familielid? Ja. Zeker weten. Dat is gebeurd? Ja hoor, ja nou en of. Ja, zeker weten. En tandstatus is dan ook weer heel belangrijk. Maar als die wegvalt, kunnen al die andere dingen weer. Het is een combinatie van factoren. En dan probeert zijn team samen met de bijzonderheden die ze hebben gevonden op zeg maar like, een lijknummer uh, de conclusie te trekken. Dan kan het niet anders zijn dan uh, mevrouw Jansen-Pietersen. Uh, ja, en zo werkt dat. Oké, okay. Dank dat u ons even te woord wilde staan, meneer Weersinga. Graag gedaan. Jarenlang leider van het rampenidentificatieteam... over de problemen die Japan heeft op dit moment... om die 17.000 mensen die nog worden vermist... en de doden die zijn gevonden, te identificeren. Meer daarover trouwens op onze website, nos.nl. Meer over Japan na negen uur. Zo is er een e-mailwisseling onderschept... tussen iemand in de kerncentrale van Fukushima... en iemand op het hoofdkantoor in Tokio. Die e-mailwisseling hebben we, hebben we vertaald. en Het geeft een rondhutsend kijkje achter de schermen... ...van wat er gebeurt in die kerncentrale. EK-voetbal op Radio 1. Vanavond om 8 uur. Wat hebben wij gezien? Wat heeft de assistent gezien? EK-kwalificatiewedstrijd Nederland-Hongarije. Nederland wil snel kouden. De boom moet naar links, NOS ja? langs de lijn. Vanavond van 8 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 De grasmaaiers van Viking trekken als een paard. Om dat te bewijzen trekt Willem 10 bakken bier door het dorp met zijn Viking. Ongelooflijk. Bekijk het op ongelooflijkmaarviking.nl. Viking, de nieuwe generatie grasmaaiers. Enkel verkrijgbaar bij uw vakhandelaar. iPhone fanaten opgelet. Bink heeft de eerste Nederlandse app waarmee u niet alleen uw portefeuille kunt volgen, maar ook direct orders kunt plaatsen. Kijk maar op bing.nl.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 De zomertijd is ingegaan. Tijd om uw winterbanden te wisselen. Zo gaat u veilig op weg en voorkomt u onnodige slijtage. Dank voor uw bijdrage aan de verkeersveiligheid. Kijk op de debandenwisselweekend.nl en maak een afspraak bij de Faco Bandenspecialist. Klaar voor het nieuwe pinnen? Neem officebasis van Ziggo Zakelijk met pin en chip. Nu pin en chip voor slechts 8,95 euro per maand. Kijk op ziggozakelijk.nl. De bandenwisselweken worden mede mogelijk gemaakt door de Faco Bandenspecialist. Dit is Radio 1.